Jobboot met het NOS Journaal. De inflatie is in mei gedaald, 2,1%. Dat is het laagste niveau sinds een jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedkoper werd vooral benzine, maar ook kleding en schoonheidsartikelen. De afgelopen maanden waren er prijsstijgingen van ruim boven de 2,5%. Ook in de eurozone neemt de inflatie af. Die komt in de eerste ramingen voor de maand mei uit op gemiddeld 2,4%. De Belgische politie heeft de woordvoerder van Sharia for Belgium opgepakt. De man wordt verdacht van het verspreiden van extremistische en racistische taal. Aanleiding zijn de rellen van vorige week in het Belgische Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel. Daar werd een vrouw met gezichtsbedekkende kleding gearresteerd omdat ze weigerde zich te identificeren. Sharia for Belgium riep op tot protestacties waarna er rellen uitbraken. Met de arrestatie van de man wil justitie laten zien dat het oproepen tot geweld niet wordt getolereerd. Ook wordt onderzocht of Sharia voor Belgium verboden kan worden. Kroongetuige Peter Laes is vrijgeladen. Dat is afgelopen week gebeurd, bevestigen bronnen aan de NOS. Waar hij zich nu bevindt is niet bekend. Laes legde als kroongetuige belastende verklaringen af tegen de verdachte in de Amsterdamse liquidatiezaak.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 Het vrachtvervoer nam in mei af met 8,8%. Dat betekent minder volle vliegtuigen terwijl de kosten doorlopen. Air France KLM leed vorig jaar een verlies van 1 miljard euro door de gestegen brandstofkosten en de economische malaise. De maatschappij kondigde onlangs een reorganisatie aan. Daarbij verdwijnen vooral in Frankrijk banen. Het weer bewolkt met af en toe zon en ook kans op regen. Het wordt vandaag 20 graden. Dit was het NOS Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Knopend Hoevelaken 3 kilometer. Verderop tussen Naarden en Knopendiemen 12 kilometer. Na een aanrijding zijn tussen Muiden en Knopendiemen nog twee rijstroken dicht. Die moeten nog schoongemaakt worden. Daardoor is het ook vastgelopen op de A6 van Lelystad naar Muiden voor Knopend Muidenberg 4 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Knopend Koenplein 3. A9 Alkmaar Amstelveen bij Knopend Raasdorp ook 3 kilometer. A15 Goorkem Rotterdam bij hardingsveld giessendam 3 km A20 hoek van Holland richting Gouda voor Spaanse polder zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding verkeer richting Utrecht-Gouda kan het beste omrijden via de Benelux Tunnel en de zuidkant van Rotterdam op de A20 richting hoek van Holland staat voortknopend Kleinpolderplein 5 km A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 5 en op de A28 Zwolle-Utrecht voor Amersfoort ook 5 km tot zover de verkeersinformatie Show, show, show, show.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 te merken dat ik de die jij me toen die niet meer mee kreeg, toen ik wegreeg je keek me naar, ik deed mijn ogen dicht, ik zag nog je gezicht maar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 Simply sound for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 Mas tá de balada, quero fugir com você, na madrugada, dançar, Até o sonho, A madrugada dança Olá, a pensona e a Jaca me liga, mas tá ficando balada, quero fulti consumo, a madrugada dança, olá Que hoje vai rolar o Você na madrugada dança roça bola. Que hoje vai rolar o tje, tje, tje, tje, tchê, tchê, Ja, ja, Sit, sit, sit, sit, sit, sit, I just wanna make you know.